In de US Open is titelverdediger Andy Murray uitgeschakeld. In de kwartfinale verloor hij verrassend van Stanislas Favrinka in 6-4, 6-3 en 6-2. Murray serveerde matig en was niet opgewassen tegen de harde backhand van zijn tegenstander. Het is voor het eerst dat Favrinka in de halve finale van een Grand Slam toernooi staat. Hij speelt hier tegen de winnaar van het duel tussen, de, tussen Novak Djokovic en de Rus Mikhail Yushny. Het weer het is helder en nog lang warm. Koelt uiteindelijk af tot 16 graden. Overdag opnieuw vrij zonnig. Later komen er meer wolken. En tegen de avond kan er in het zuidwesten een bui vallen. Het wordt maximaal 30 graden. Dat is zover het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Meiden-Oost en Knoop Twee kilometer door wegwerkzaamheden. En de A10 ring Amsterdam, Volendam richting de Nieuwe Meer tussen knooppunt Watergraafsmeer en daar Direct. Ook twee en ook doorwegwerkzaamheden. Dat bij de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Of als vaste luisteraar van Casaluna zal u het vast niet ontgaan zijn. Ik was als kind helemaal gek van zeilen. Dat is een liefde die nooit meer is overgegaan. Ik las alles wat los en vast zat en uh, volgde elke race die in de kranten werd verslagen. Groot was de opwinding toen de Nederlander voor de tweede keer meedeed aan een heroïsche wedstrijd. De Ostar, een reis van solozeilers van Engeland naar Amerika. Gerard Dijkstra was de man die met de beste vaart tot de absolute kanshebbers behoorde. Maar helaas, hij kreeg pech onderweg. In Zeilerskringen is hij in Nederland redelijk bekend. In het buitenland is hij een held. Hij werd architect, scheepsbouwontwerper en tekent jachten voor de Rijken der Aarde. Dat is de Gerard die we kennen. En Gerard Dijkstra is hier aanwezig. Gerard Dijkstra, hartelijk welkom. Goedenavond. Gaan we juf u zeggen? Nee, <laughs> Nou ja, u bent wel een u eigenlijk. Ja, ja. Maar, in meerdere opzichten. Bij ons op kantoor is alles je. Alles juurt, Goed, dan jufren we ons toch in deze ja. uitzending heen. Uh, met veel plezier. Um, het is uh, de week van de Hiswa. De, de, de, nou ja, het zijn eigenlijk twee Hiswa's. Maar dit is de Hiswa met de boten die in het water liggen ja. in Amsterdam, zal ik maar zeggen. Dit is, uh, dit is de leuke Hiswa. Dit, ja. Precies, precies. Dit is de leuke Hiswa. Dan kan je echt de boten zien. Ja. Um, uw boot. Ik mag boot zeggen. We gaan niet aan het onderscheid met schip en boot doen, toch? Nee, nee. Ik, nou, je mag ook bootje zeggen. Hoor. Bootje. Ja, uw bootje van ja. 16 meter of 17 meter was. 17 meter. Ja, er zijn wel kleinere trouwens in de handel. Uh, die ligt op de Hiswa. Uh, uh, want je bent net terug van een reis. Wat, wat voor reis was dat? Nou, ik vaar uh, sinds ik met half pensioen ben ieder jaar uh, zo'n vier maanden met mijn uh, bootje op de Atlantische Oceaan. En dat is dan meestal in de koude, koude gebieden vanwege de rust en de mooie natuur uh, die je daar hebt. En zowel mijn vrouw als ik geven daar de voorkeur aan... boven de gebruikelijke uh, vakantiebestemmingen. Laten we even twee, twee tuss tussenstops maken. U zegt, ik ben een beetje met pensioen of half met pensioen. Hoe, hoe doe je dat? Uh, nou, precies zoals ik het zeg. Vier maanden per jaar zeilen. En acht maanden per jaar, als ik in Amsterdam ben, uh, halve dagen op kantoor. Oké. Okay. Uh, en dan die kou. Want de meeste mensen uh, die vinden zeilen best wel leuk. Uh, heel veel mensen vinden zeilen best wel leuk, maar dan wel graag in een bikini of in een zwembroek. Uh, dat klopt, maar dat hangt er vanaf uh, wat je onder zeilen verstaat. Uh, zeilen kent natuurlijk vele uh, facetten. Dat zie je niet alleen aan het uh, aantal schepen, uh, verschillende uh, bootjes die er zijn... Maar ook aan de bestemmingen waar die boten, boten naartoe gaan. Want jij wordt ja. pas blij als het uh, zout tot in de bovenste stop van de mast komt? Nee, daar word ik helemaal niet blij van. Ik probeer die omstandigheden altijd uh, te voorkomen. En dat kan tegenwoordig ook dankzij de elektronica. Of het kan natuurlijk nooit helemaal. Maar je hebt de kans om nog in een storm uh, terecht te komen... met de huidige stand van de techniek. is natuurlijk kleiner dan vroeger, toen je alles op uh, gevoel uh, moest doen. Maar... Uh, het, het slechte weer zoek ik niet op. Hè? En, maar de kou kan je van zeggen, van, ja, die zoek je wel op. Maar daar komt bij dat je op kou kan je je kleden. Ja, maar ja. Er, er is een relatie tussen kou en slecht weer. Uh, want uh, uh, kou wordt vaak veroorzaakt door depressies... die vaak aan de noordkant zitten van de Noordzee. En laat dat nou precies het gebied zijn waar je het over hebt. Nee, ik heb het niet over dat gebied. Ik heb het over verder naar het noorden. Nog verder naar het noorden. En dan zit je weer boven de depressies. En dan heb je weer vaak uh, mooi weer. De, de, de band met uh, slecht weer... Die zit dan tussen Nederland en het midden van Noorwegen in. Maar als je noordelijker komt dan het midden van Noorwegen... ten noorden van IJsland ook... en ook in Groenland in het noorden daarvan... dan valt het slechte weer best mee. Wat is de tocht die jullie gemaakt hebben met je vrouw? Dit jaar was het een beetje een afsluiting van tien jaar zeilen met de boot. Met dit schip? Met dit schip. en We hadden de boot in Rijkjevik achtergelaten voor de winter... En daar nog een paar keer in de winter naartoe gegaan voor onderhoud. En ook, het is gewoon uh, leuk om in andere steden zo'n zo winter door te kunnen brengen. En dan zie je zo'n stad toch heel anders dan wanneer je daar in de zomer even een weekje op vakantie gaat. Uh, zijn we van uh, IJsland uh, naar de Lovoten in Noorwegen gezeild. En toen naar de Noordkaap, de Barentszee uh, op. Dat uh, is echt al heel koud, hè? Uh, nou, dat viel wel mee. IJsland was koud. Dat was uh, om het vriespunt toen we daar uh, begin juni weggingen. Een watertemperatuur van 3 graden. Maar in de Levoten ging het al de goede kant op. Een watertemperatuur van 10 graden en uh, een luchttemperatuur van 10, 15 graden. Man, dus, dat viel, dus dat viel wel mee. Maar in de Witte Zee, uh, daar kom je alweer in de buurt... Uh, naar de Barenzee kom je in de Witte Zee. Kom je alweer in de buurt van het landklimaat van uh, Rusland. Wat daar boven hangt. Uh, en dan uh, kom je weer een aangename temperaturen terecht. Dus dit jaar viel dat uh, wel mee. Maar in juni heb je dus gewoon met een paar graden boven nul zitten klappentanden uh, aan dek? Ja, ja, ja. maar dat, is, vrijwillig. Dat, dat doe je vrijwillig, ja. Niet dat er voor betaald is? Daar is er iets is niet voor betaald, zult. maar je wordt dan uh, in natura betaald door de natuur om je heen. Maar, maar help me even, want ik bedoel het echt niet cynisch en flauw, maar uh, uh, als je net zo'n afstand aflegt, maar dan ga je naar het zuiden, dan zit je in het mooiste weer van de wereld en dan ben je onderweg uh, naar de Canarische Eilanden. Ja, klopt. En dan kom je in de Canarische eilanden aan, en dan zoek je een uh, afgelegen baai waar je uh, in alle rust uh, kan ankeren. En die kan je dan niet vinden. Want als er al een baai is waar je kan ankeren, ligt daar een marina met uh, 500 uh, jachten. Ja? En als je naar het noorden gaat, uh, dan kan je alle eenzaamheid uh, vinden die je maar kan, uh, kan wensen. En wow. dat is toch wel een heel belangrijk stukje aantrekkingskracht. Ja. Maar zeilen en eenzaamheid, dat hoort bij elkaar? Of stilte? Uh, nou, dat hoort niet. Uh, het hoort niet bij elkaar. Het is net uh, wat voor type zeilen je bent. Je hebt zeilers die uh, zijn heel sociaal uh, onderlegd... en die vinden het vre vreselijk om ergens in een eentje te liggen. Want dan kunnen ze nergens een verhaal kwijt. Uh, maar er zijn ook zeilers die uh, het opzoeken, het alleen liggen. En dat kan je in het noorden natuurlijk uit, uh, uitstekend. Ja. Yeah. En deze reis hadden we dan, was dan een beetje bijzonder... omdat je vanuit de Witte Zee uh, uh, en Arts Engel het uh, binnenland Waterway-systeem van Rusland uh, op kan. Wat is dat? Dat is een systeem van uh, kanalen en meren en uh, rivieren. Uh, nou, dat weten de meeste mensen niet, maar Rusland is heel vlak. Er zijn geen, tenminste, uh, ten westen van de Oeral. Dat is heel vlak, uh, daar zijn geen bergen. En uh, daarom kan je ook over die rivieren en meren... Uh, kan je met je boot uh, helemaal van de Witte Zee naar de Oostzee komen, naar Sint-Petersburg. Maar je kan zelfs, dat heeft een vriend van mij dit jaar gedaan, naar de Zwarte Zee komen. Oké. Okay. En dan ga je de hele woorden hoe zit het, het met vergunningen? Want, want Rusland is toch een heel, Vraag maar in Henk de Velde. Het is toch een heel lastig land om uh, uh, een vergunning te krijgen om die überhaupt te mogen varen. Uh, dat klopt. Dat, is, uh, dat moet je uh, goed voorbereiden. En daarvoor moet je ook agenten hebben in... Uh, uh, de plaats waar je Rusland binnenkomt in Arts Engel in dit geval. En ook in Sint-Petersburg waar je weggaat. En tijdens de hele tocht door Rusland zelf uh, word je, zeg maar, nou niet van uur tot uur, maar uh, toch een paar keer per dag uh, begeleid door die agent die met de lokale autoriteiten belt, uh, met de bruggen contact opneemt, et cetera, et cetera. Dat is geen uh, eenvoudige zaak. Kost maar, het geld? Uh, nou, tot onze verbazing uh, niet. Okay. We hadden dus in de eerste instantie hadden we het horen gekregen: ja, je moet zoveel duizenden euro's daar betalen en daar en daar en daar. Maar uiteindelijk uh, was het 0,0. ik had ook uh, uit Voorzorg een aantal flessen whisky ingeslagen en uh, sloffen sigaretten en sigaren. Maar die waren bij het vertrek uh, uit Rusland uh, nog uh, allemaal aan boord. Goed, in het tweede uur van Casaluna uh, gaan we het hebben... dan ben jij er niet meer bij, maar dan gaan we het hebben over de, de, de zeilervaringen van u. Uh, dus als u als luisteraar denkt, goh, ik heb een heel mooi verhaal... Uh, u kunt nu alvast bellen als u wilt 0800 1121. Uh, en in het tweede uur gaan we daarover doorpraten. Dus mooie zeilverhalen straks in het tweede uur. De overgang uh, Gerard Dijkstra moet gigantisch zijn geweest... want van, vanuit die stilte en de Witte Zee uh, kwam je via het Noordzeekanaal in Amsterdam... Op de Hiswa. En, en dat moet een aardige cultuurclash zijn. Want dan zit je opeens midden tussen de mensen. Ja, dat klopt. Dat is, uh, die maar eigenlijk... allemaal wat willen, die allemaal een verhaal willen, die allemaal ja. met je willen praten. Ja, maar het aardige is van de, de natte Hiswa, of van zo'n tentoonstelling. Hè. Ik, ik loop nu al zo'n 30, 40 jaar rond in uh, het zeilerswereldje. Dat je kent er een hele hoop mensen. En, en op zo'n tentoonstelling kom je dus ook uh, buiten dan de bezoekers een hele hoop oude, oude zeilvrienden tegen. Ja. He, en Dus dat is dus wel weer gezellig. Het is niet zo dat ik een volledig asociale figuur ben. <laughs> ik hoef niet alleen maar de eenzaamheid te hebben. Goed, je hebt een, een, een bijzondere carrière achter de rug. Um, begonnen als solo, solozeiler um, uh, heb je de draai gemaakt naar, naar het, het ontwerpen, uh, ja. jachtarchitectuur. Um, en bent daar een hele grote in. Kun je anders, wij, wij Nederlanders zijn altijd goed in bescheidenheid, maar jij bent in, in die wereld ben je echt een grote naam. Daar gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben. En met name in de wereld van, de, van de, de hele grote zeilboten. Dat mag je echt schepen noemen. Dat, ja, zijn, ja, de, dat de, zijn de kost van schepen. Dat zijn zeilschepen, ja. We gaan even terug naar 1972. Met deze 21 meter lange tweemaster, de Second Life, gaat een Nederlander deelnemen aan de eenmans over de Atlantische Oceaan van Plymouth naar Newport. Het is Gerard Dijkstra, die zich gedurende meer dan twee jaar op deze solo-race heeft voorbereid... en die tot de kanshebbers onder de 57 deelnemers wordt gerekend. Voor deze wedstrijd heeft Dijkstra niets aan het toeval overgelaten. En hij wil dan ook wel toegeven dat het hem niet alleen om het meedoen gaat. Het record staat nu op 24 dagen en ik hoop het dus binnen de 20 dagen te kunnen doen. Ik doe mee om te winnen. Ja, dus de stem is nog hetzelfde trouwens. Ja, ja. het is ook leuk om weer zo'n oude journaalstem te horen op de radio. Ja. Zo'n zo, zo opgewonden Filip ja. bloemendaal achtige stem. Ja. Maar goed, het was een, uh, een beroemde zeilreis, uh, was dat? De Observer. Ja. En, uh, georganiseerd door, door een Britse krant. Um, waarom deed je eraan mee? Want was in die periode, laten we even dat ook heel duidelijk zeggen: in 1972, ook bepaald niet zonder risico. Uh, nee, je zeilde toen nog zonder elektronica en te technische hulpmiddelen... het was allemaal nog uh, met de hand en uh, gegistbestek en de sextant. Gegistbestek uh, Noord... wil zeggen? Dat uh, je aan de hand van uh, de snelheid door het water... en de koers die je vaart uh, op een kaart uh, echt giste waar je, waar je zat... <laughs> en dat af en toe kon controleren met een meting met de, met de sextant... En daar zaten een hele hoop uh, onzekerheden in... Uh, wat, uh, toen, uh, wat mij altijd heeft aangetrokken bij de, dit soort zeilen... is de combinatie van uh, natuur en uh, techniek. Ja, ik wilde altijd graag dicht bij de natuur staan. Uh, dus het had ook bergbeklimmen kunnen worden... maar ik was op school al heel slecht in het in de touwen klimmen. Dus dat heb ik maar niet gedaan. Dus ik heb uh, de zee gekozen om dicht bij de natuur te zijn. Uh, en dat kan je heel goed combineren met techniek... wat ook mijn belangstelling heeft. En, zo, dat, en dat was vanaf het begin af aan uh, toen ik ging zeilen. Ik was ook nog geen jachtontwerper, maar ik was wel altijd bezig... met zeiljachten verbeteren, eraan knutselen, et cetera. Ja, maar, maar ook dat was op zich niet logisch gezien het milieu waar je uitkomt. Jouw vader uh, nee, nee, nee. was de, de, de oprichter van de society ja. shop, dus uh, kledingwinkels. Um, dat was de meest logische stap geweest, toch? Ja, een stap ja, die wereld ja. in. Nou, ik heb ook een diploma in tekenen en ik heb ook hier in Hilversum uh, in de winkels uh, gestaan om mensen een dasje aan, uh, aan te smeren. Maar mijn vader heeft het nooit erg gevonden dat ik een andere richting uitging. Maar ik wilde echt... Geen talent ik, in die richting? Ik had wel talent in die richting, maar ik, ging, ik, ik wilde echt iets met de natuur doen. En, en, en techniek. Dat is, ja, dat is dan aangeboren of dat zit in de genen. Misschien voor mijn grootvader of voor mijn overgrootvader, dat weet ik niet. Maar... Uh, de zeilsport als zodanig, uh, de wedstrijd zeilsport, geeft je daar de mogelijkheden voor. Je kan en technisch bezig zijn en je zit midden in de natuur. Maar uh, dat moet natuurlijk ook betaald worden. Uh, en uh, niemand die gaat mij geld geven om uh, uh, op vakantie te gaan uh, met een bootje. Maar hoe ging dat met de uh, dus second life waar we net over had? Dat was uh, uh, eigenlijk de eerste uh, gesponsorde zeiljacht. Maar door Papi of door anderen? Nee, onder andere door de Telegraaf en de Afro. Oh ja? <laughs> dat was een combinatie. Ja, de Telegraaf was de eerste sponsor. De eerste... Nee, de, nee de... en de tweede vaar, Dat was dan vier jaar later. En die was door de, werden door de Telegraaf en de Afro gesponsord. En nog een aantal uh, kleinere sponsors. Wat voor bedragen hadden we toen over? Uh, nou, toen, had je, toen zat je met. Uh, laten we zo zeggen, de Second Life met die, met die race. Uh, ik had dus de boot uh, gefinancierd uh, en met een budget van sponsors en, en de bank. Uh, aan het eind van de race werd de boot uh, verkocht. Uh, en toen was uh, de negatief, uh, het negatieve saldo, dat zat in de buurt van de 50.000 gulden. Dat gaat helemaal nergens over. Maar dus. als je dan. dat vergelijkt met, met nu, dan gaat het ja. nergens over. Nee, want als je nu dit soort wedstrijden doet, dan heb je het over dat soort bedragen, maar dan in miljoenen met een beetje weg. Ja. Ja. Nou, 50 miljoen is wel heel veel, maar goed, dan heb je het wel echt over heel andere bedragen. Dan praat je over 10, 20 miljoen. Ja. ja. ja. Goed, de, de beste vaart, de race die we net hoorden, 1972, een twee dat ging niet goed. Je verloor je mast. Ja. Vier jaar later opnieuw een race, uh, en toen kwam je met de beste vaart. Dat was de boot waar ik straks in het begin over had. Uh, een prachtig schip. Ik kan me nog herinneren dat, dat hij zo diep stak dat hij met een dieplader over het IJsselmeer opgetild moest worden op een ja. ponton. Omdat hij anders. Uh, het ja, was, niet hij, hij was echt voor de Atlantische Oceaan aan de wind ontworpen. Ja, dan moet je naar een grote diepgang toe voor je stabiliteit. Ja, ja, ja. en ja, dan uitzond... kan je niet in Nederland varen. Uitzonderlijk schip uh, voor die tijd. Uh, gebouwd ook bij uh, Walter Huisman, ja. toen nog in Volle Hoven. Een beroemde scheepsbouwer nog steeds. Um, en, en waarom ging dat nou niet goed uiteindelijk, die race? Nou, die kreeg halverwege kreeg ik weer schade aan de mast. Uh, je moet niet vergeten, in die tijd... Uh, en ook de Second Life, dat was toen met, zijn 21, met haar 21 meter... een enorm schip. Ik zat toen al bij de grote schepen. Vanaf die, vanaf die periode al. En ook bij de beste vaarder. Je probeert voor dat, om dat aan de winst en prestatie te optimaliseren. Probeer je nieuwe combinaties uit van de toegage en, en de zeilen. En, en één daarvan was dat de onder, het onderwand... Dat is al de, luisteraar niet zo Ja, over ik snap het maar wel, goed. maar ik vrees heel veel mensen ja, hier... Maar in ieder geval, er, zat er, de tegage, er zaten aspecten aan die uh, nieuw waren. Waarbij extreme kanten opzocht om de prestatie van de schip te verbeteren. Ja. En blijkbaar zaten we daar net met de gebrekkige kennis... die we toen hadden aan en, de verkeerde en, kant. En want is zeg maar datgene wat wat mast overeind houdt... en zorgt er niet overboord kukelt. Ja. Maar vooral natuurlijk, de techniek was niet zover. Nee, dat was niet De schepen zo van nu zijn technologisch veel beter dan toen. Ja, dat is geen vergelijk. En je kan nu ook veel meer uitrekenen wat je toen kon uitrekenen. Ja, ja. ja. Um, je bent uiteindelijk... Um, uh, um, ga meer gaan tekenen. Je zei, ik was eigenlijk ja. altijd al uh, geïnteresseerd. Want je, je, je lag op de, de, uh, de, deze hissa met de... Bestevaar. Ja. De boot heet ook Bestevaar, maar is eigenlijk op geen manier meer, geen kant, van geen kant te vergelijken met het schip waar je toen wedstrijden mee voert, toch? Eh, nee, nee, nee, dat zijn twee hele, verschillen, hele verschillende dingen. Ja. De een was een wedstrijdschip voor solozeilen, eh, en de andere is een uh, comfortabel toerjacht waar een uh, semi-pensionade <laughs> met vrouwen nog mee kan, uh, kan toervaren. Ik ben aan boord geweest. Uh, uh, we hebben hem gezien. Een opvallende, opvallende boot. Hij is, hij is groot. 17 meter is toch behoorlijk veel schip, uh, ja. vind ik. Uh, uh. Um. En, en beschrijf even wat, er nou, wat mij als eerste opviel, is dat er geen stuurwiel op zit. Wat voor een boot van die lengte toch vrij apart is. Uh, ja, klopt. Maar uh, de eerste beste vaar het ook een helmstok. Uh, in feite uh, vaar je die boot, uh, je stuurt niet mezelf, hè? De, de boot en ook de, de single-handed racers, die staan eigenlijk 99% van de tijd, of 95% van de tijd, eh, staan ze op de autopilot. En dus, dus dan heb je dat stuurwiel ook niet nodig. En een stuurwiel neemt heel veel plaats in in de kuip. En een stuurwiel is eh, iets waar een windvaan, eh, dat is een mechanische autopilot. Ja, ja. Uh, niet makkelijk op eens aan te sluiten. En dan is zo'n zo helmstok veel, veel beter. En uh, een van de eigenschappen van de schepen die wij ontwerpen... is dat ze altijd goed op een roer liggen. Dat ze altijd goed in balans zijn. De tweede, dus de krachten op het roer zijn klein. En nou ja, dan kan je met een helmstok een groot schip varen. Ja, het tweede wat opviel, is als je naar binnen gaat... dan heb je een soort stuurhut, maar dan uh, een laag. Een lage ja. stuurhut. Met een, uh, een, een, een, een kaartentafel. Uh, en dan zit je en, en dat lijkt wel een schommel. Ja, dat klopt. Uh, kijk, schip helpt natuurlijk behoorlijk aan de wind. 20 graden, 25 graden, 30 graden. En als je dan achter je kaartentafel zit... en je stoel staat ook onder 30 graden scheef... dat is behoorlijk vermoeiend als je daar uren of dagen op moet uh, doorbrengen. En als je dan de kaartentafel horizontaal kan zetten... Ja, dan is het ineens een wereld van verschil. Want dan, staat, dan, dan vaar je ineens weer rechtop. Ja. Het schip ligt wel scheef, maar je zit rechtop. Dus dat is een uh, enorm comfort voor je wordt er niet juist uh, de uh, als de boot heel woest beweegt. Nee, nee je, je zit daar veel, veel comfortabeler in dan... En, en vaster in dan in een kaartentafel die scheef staat. Jij zit recht en de boot ligt op één oor. Ja, klopt. Um, het tweede wat opviel was dat er relatief weinig apparatuur aan boord is... Uh, en voor zover het aan boord is, is het ook nog redelijk oud spullen. Ik zag een radar uit 1920 ongeveer. Uh, klopt, klopt. <laughs> ja. Ik hou van het uh, keep it simple uh, systeem. Hoe minder aan boord, hoe minder er kapot kan gaan. Dus alleen het essentiële is aan boord. En daarnaast hou ik er niet van om systemen onderling met elkaar te verbinden. Want als er dan één systeem kapot gaat en het is met elkaar verbonden... is alles weg. Als de centrale computer ermee uitscheidt, is alles weg. Dus bij mij zijn, zijn er veel stand-alone systemen aan boord. En wat de radar betreft, dat is een oude radar... maar die, die ken ik van vroeger. Dus als ik een blipje op het scherm zie... Ja, dan kan ik ongeveer erbij voorstellen wat het is. Als ik naar zo'n moderne radar ga waar alles door de computer is uh, geprogrammeerd, ja, dan weet ik niet meer wat de computer mee laat zien. Je vertelt gewoon op de oude spullen. Ja. Laten we eens de stap maken uh, naar de, de, de mega De echte hele grote boten. Um, richtprijs 1 miljoen dollar per strekkende meter, zeg ik dan voor, al Voor, voor sommigen goed? wel, ja. ja. Dat is niet altijd zo, maar je kan het een beetje aanhouden. En mega begint bij meter of? Nou, vroeger begon het bij 40 meter, maar tegenwoordig uh, begint het bij 70 meter. Oké, okay. dat, dat zijn echt mega jachten. Ja. En als je met een boot van 40 meter in de haven van Saint-Tropez komt... dan word je naar de zijkant van de haven gedirigeerd? Zo langzamerhand wel, ja. Goed. We, we hebben het dus ja. over uitzonderlijke boten uh, voor ja. uitzonderlijke klanten. Ik heb ooit één een, uh, een keer uh, mogen kijken bij Walter Huisman op de werf. En daar werd een prachtige anekdote verteld over uh, Herbert van Karian, ja. dirigent die inmiddels overleden is. Um, naar verluid had de man uh, amper verstand van zeilen, van zeilen en zeilboten... maar hij wilde wel de mooiste en de beste hebben. Um, en als een boot klaar was, dan kwam van Karian... en dan voelde hij aan het stuurwiel en dan zei hij... nee, die gaat te stroef, dat gaat te zwaar. Er werd de hele stuurinrichting eruit getrokken... werd er allemaal nieuwe hydraulica ingestopt. gestopt. kwam hij nog een keertje, keek hij nog een keertje... en toen ging hij wel soepel en toen nam hij de boot af. Zijn dat ongeveer de klanten, ik wil even niet los van de naam... maar ja. zijn dit het type klanten waar, waar jij voor werkt? Uh, nee, ze zitten erbij, hè? dat soort klanten. Maar er is natuurlijk een heel, he, hele grote verscheidenheid ook in de klanten. Er zijn klanten die uh, zijn begonnen met een klein bootje, hè? met weinig geld. Hè? En, lang, en, en de grootte van een schip is meegegroeid met de grootte van uh, de verdiensten... Ja, dus die kennen de boten en die kennen de hele geschiedenis. Kunnen ook goed met de boten zelf varen. En kunnen ook de, de megajachten nog zelf uh, afmeren als dat uh, nodig is. En dat is dus één type klant. Wij, dat zijn dus de klanten die je graag hebt. Hè, want daar kan je goed mee communiceren. En de leukste het vak, klant eigenlijk. Ja, niet, niet per se, maar, maar in, met de meest interessante klanten. Daarnaast heb je ook klanten die, die, die zeggen van uh, nou, dat is ongeveer wat ik wil hebben. En die komen na een paar jaar terug en dan uh, nemen, zoals van Carian, en dan nemen ze een schip mee. Ja, dus dat, dat zijn dan de twee uiterste. En daar ligt, er zit natuurlijk nog een heel schala van, van klant, uh, klanten binnen. Maar het ene type heeft Verstand van Zeilen is er mee opgegroeid, het andere type is gewoon rijk en wil een statussymbool. Um, uh... En toch zeg je van, nou, het is niet per se gezegd dat voor die eerste groepen het het leukste werk is? Niet altijd. Hè? Want het kan best zijn dat die mensen die dan zo'n statissymbool willen. Trouwens, de meesten kopen dan een motorjachten. Dat is dan, het staat maar goed tegenwoordig. Dat doe je niet aan. Daar, doe, daar, anders daar doen we niet aan. Hè? Zo één op de tien van die klanten die, die gaat er naar een zeiljacht toe. Maar dan kan het best zijn dat je dan. Sorry, één op de tien Eén op de tien, ja. Ja, er worden tien keer meer motorjachten dan zeiljachten gewonnen okay. in de mega jachten. In, in die categorie. In die categorie. Ja. Maar dan kan het best zijn dat een klant iets heel bijzonders wil en je daar de vrije hand in geeft, waardoor je iets heel innovatiefs kan bedenken. Neem eens mee, want we hadden het net even over jouw eigen beste vaart. Neem me nou eens mee in, in, in de techniek van zo'n groot schip. Hoe, hoe complex is dat? Nou, dat wil, je, dat wil je niet weten hoe complex dat is. Kijk, vroeger kon je zo'n schip ook uh, in je eentje ontwerpen. Maar, moment, maar tegenwoordig is dat niet meer mogelijk. Als wij nu een schip ontwerpen van 100 meter, waarvan we, nu, we hebben nu drie schepen in aanbouw die langer zijn dan 100 meter, dan zit daar meteen een heel team op met allerlei specialisten op allerlei uh, gebieden. Dat is net van binnen net zo gecompliceerd als een, uh, een jumbojet. Daar zit geen verschil meer in. Dat is, ja, uh, je wilt zo, je, complex. zo complex. Je wil het niet weten wat er achter de, kast, de kastdeuren en onder de vlonders en boven het plafond aan leidingwerk loopt, aan kabels, aan elektronica. Aan... Maar, maar help mij even. Want ik, ik denk dat de meeste mensen denken: een zeilboot is een zeilboot. Er zitten een paar touwtjes op. Oké, okay, hete lijntjes. Er zit een paar touwtjes op dat ding. Uh, er zit een roer op en, en, en misschien een kompas en een GPS. Ja. Ja, ja, zo zie ik het ook graag. En dat kan je ook aan mijn eigen ja. bestivaar zien. <laughs> zo die, zie je het graag, die, maar, zo die, het zo, maar zo is het niet. Die is precies, maar zo is het niet. Die mensen die willen al het comfort wat, eraan, wat ze thuis ook hebben. Daar zit van, van, van alles op. Airconditioning, videosystemen, sound systems, bedden die instelbaar zijn, die alle kanten op kunnen. De, uh, er zit een bemanning, oh, kijk zo'n jacht heeft een, uh, 15 bemanningsleden aan boord, permanent. Uh, en als het schip groter is dan 100 meter, misschien 25 bemanningsleden. Uh, die hebben hun eigen, uh, net zoals op een cruiseschip, uh, die hebben uiteraard hun eigen afdeling met, uh, met een wasserij, uh, strijkmachines, uh, een keuken waar je u tegen zegt, het, uh, het houdt gewoon niet op. Maar dus heb je het ook over een elektriciteitscentrale? Die zit er ook op, ja. Met generatoren? Generatoren, ja. En tegenwoordig ook uitge, aangevuld met uh, enorme uh, energieopslagcapaciteit. zodat die generatoren ook nog een aantal uren uit kunnen voor een silent uh, schip. Ja, en dat wordt dan weer gecombineerd met uh, automatisch uh, positioning. Hè. Dus die schepen die kunnen zonder te ankeren stil blijven liggen. Dat wordt dan door de computer geregeld met boekschroeven, hekschroeven. Een zeilboot hebben we het over? Dat hebben we het over, zeilboten, ja. En wat is daar de lol van? Uh, dat is, ja, dat is. Als diepe het er zucht. is. Als het er, nee, maar dat Als het er is, ja, een diepe zucht. Ja, ja. Ik vind het niet <laughs> zo, zo nodig. Dit is de categorie: uh, als, als, het, al, als het kan, waarom dan niet? niet? Maar als het er is, dan willen de mensen dat ook hebben. als het kan, vinden. dan willen ze dat ook, dat ook hebben. Oh, okay. Dat zie je ook op, op kleine boten. Ja, je ziet het, het is gewoon een menselijke eigenschap. Als het er is, dan willen ze, dan willen ze het aan boord hebben. Ja, ja, ja. goed, ik, ik begin hard te lachen als ik een boot met een boefschroef zie, ja. uh, zie... die uh, geen meegejacht is, een ja. zuilboot, maar goed. Ik ben het helemaal met je eens. Maar, maar het is mogelijk en dus gebeurt het. Gerard ja. Dijkstra is de gast in Casaloune. Uh, we, ga, we, we vroegen jou naar muziek. Uh, nou, Ik zal niet zeggen dat je een vies gezicht trok... maar je keek wel heel bedenkelijk. Uh, want je bent uh, uh, um, niet echt een muziekmens... Nee, ik ben meer iemand die, naar, die van visuele kunst houdt. Ik ben meer visueel aangelegd dan uh, uh, luisteren met muziek. Uh, maar ik kan wel enorm genieten als je aan boord bent en je vaart. En, uh, zeker in de beginperiodes toen we ook in de, veel in de West-Indies uh, voeren. Ja, dan is het wel heerlijk als de zon ondergaat... Uh, om dan een gezellige muziek op te kunnen zetten... en daar een rumpunt bij te kunnen drinken.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 They're forever banned The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many years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 The answer is blowing in the wind. Hallelujah, peace. Bob Dylan was dat met blowing in the wind. Radio 1, Casa Luna. Frank Dumas. Gast Gerard Dijkstra, een wereldberoemd ontwerper uh, van megajachten. De grootste uh, categorie zeilboten die er is. Wie is uh, Elizabeth Meyer? Dat is een meisje. In de, in de, toen ik leerde kennen was het nog een meisje en nu is het een dame. Ik praat over 34, 30 jaar terug, 40 jaar terug. Die uh, heeft de J-klasse nieuw leven in uh, geblazen. En dat heeft ze gedaan door een... Uh, Oude romp die in Engeland in de rivier in de modder lag opgeslagen. Dat zijn 40 meter rompen. Uh, weer te restaureren als eerste. En ja, dat was een heel bijzonder uh, prestatie. Elisabeth Meijer, uh, een meisje uit uh, 1954, haar geboortejaar... <laughs> uh, heeft, heeft een hoop geld. Het is een rijke mevrouw, rijke uh, Amerikaanse. Uh, uh, ze heeft uh, geld, maar niet een hele hoop. en Ze heeft daar een substantieel deel daarvan uh, in, uh, in, uh, in, in de restauratie van die boot uh, gestopt. Het is dus niet iets wat ze heel makkelijk kon betalen. Elisabeth Meijer. I think most sailors always loved the J boats because they were considered the extreme of sailing, the most beautiful, largest, deepest, fastest, most exciting uh, boats that ever sailed for the America's Cup. So growing up as a sailor, I always dreamed of the J's and was always very sorry because I thought I would never see them sail. So when I had the opportunity to restore Endeavour, I did it. There are only drie J's left in the world. There were tien built between 1930 and 1937, and there are three left, and they are all now restored and sailing. Ja, goed. Um, het gaat om uitzonderlijke schepen. De, de J-klasse heet het in het Nederlands um, tussen 1930 en 1937 dus gebouwd tien stuks ooit. Um, was, was een, een, een, een rijke luist speeltje was het, denk ik. Ja, dat was de, de, de, de, de, de boot van de zeer rijke. Ja, zij zeilden voor de America's Cup. Dat is de oudste cup waarvoor er gezeild wordt in de, in de wereld. De Grand Prix-reis. De Grand Prix, ja. En tegenwoordig wordt het nog, ook nog steeds voor die cup gezeild. En ook nu is het zeilen voor die cup een speeltje voor de, voor de hele rijken. Ja, en begin september is er weer een finale van de Amerika's Cup in, in Amerika, in San Francisco. Ja. He, dus het is iets wat al heel lang speelt. Het gaat om een, een uitdager en, en degene die hem, de vorige die hem keer verdedigt. Ja, die hem ja, verdedigt. Ja. Ja. Maar het speciale van de j klassen is: het is een afsluiting eh, vlak voor de Wereldoorlog. van een historische eh, wedstrijdzeilperiode. die daarna, eh, na de Wereldoorlog, nooit meer eh, bestaan heeft. Dus het was een hoogtepunt in de historie van het wedstrijdzeilen. En na de Wereldoorlog is dat hoogtepunt nooit meer bereikt. Ja, Vandaar ze is, dat ze zo'n speciale plaats hebben. Om een beetje een beeld te geven, maar dat kan jij beter dan ik. ik. Denk Het zijn hele slanke schepen uh, met, met een hele lange overhang voor en achter. Dus ze raken eigenlijk maar een klein beetje het water. Dat klopt, ja. Ik, uh, ja. Ze, ze lijken heel veel op een draak. Ik weet niet of de luisteraar, luisteraar weet wat een draak maar dan, is. Maar dan 40 meter maar, om ja. Maar dan uh, tien keer zo groot. Ja, uh, en een enorm... Een master op. En een enorme mast erop van een 50. Een spectaculaire schepen. Ook. Dat zijn masten van 50 meter hoog. Uh, en tegenwoordig is dat uh, mogelijk met de technologie die we kennen. Maar om dat toen al te doen, hè, dat was echt heel uitzonderlijk. Ja. We hebben toen we die Endeavour uh, restaureerden... en uh, de tagage opnieuw uitrekenen... Uh, konden we daar niks aan verbeteren. Oh ja? Ja, ja. die, die, die masten die op die schepen stonden... die waren uh, gemaakt door de toenmalige vliegtuigbouwers. Uh, en dat was de de top van de, de techniek wat toen mogelijk was. Maar ze waren al wel van aluminium? Of was ze, waren ze, van al hout? Van, ze waren al van aluminium. Oké, okay, dat was toen, toen Maar niet, uh, niet gelast. Er konden toen nog geen aluminium lassen, Dus het was met uh, klinknagels aan elkaar gezet. Uh, maar we konden daar uh, geen gewicht uithalen. Maar als ze heel hard zeilden, dan hoorde je pony pony pony die klinknagels op dek vallen? Uh, er gingen toen wel eens mast overboord, ja. Ja. Goed, de, de, de, de, maar het zijn, zijn de absolute topzeilboten, tien ooit gebouwd. Um, het merendeel, zeven geloof ik, zijn in Amerikaanse smeltovers beland. Want ze waren nodig voor de oorlogsindustrie. De ja, de Amerikaanse J's zijn op de Duitsers afgeschoten. Ja, um, dat is dan een <lacht> reuze, reuze zon om meerdere <lacht> redenen. Ja, maar goed, dat, dat waren andere tijden, zullen we maar zeggen. Um, die drie die erover waren, twee, zei je net, lagen in de modder in Engeland. Ja. En toen kwam Elisabeth Meijer. Nee, dat we even één even, even stap nog daarvoor doen. Dan gaan we het hebben over jouw werk als restaurator. Even de afloop van die klasse. Even een klein stukje van een videoverslagje over de afloop van die J-klasse. Ooit zijn deze schepen gebouwd in de jaren 30. Ze kwamen uit in de Americas Cup. De prestigieuze wedstrijd waarvoor 10 van deze 46 meter lange schepen zijn gebouwd. De grootste, meest adembenemende en snelste wedstrijdschepen ooit. Voor sommigen het ultieme zeilen. Toch werden ze destijds na een paar seizoenen door de New York Yacht Club verboden. Ze waren te groot, te zwaar en moesten continu een motorboot achter zich aan hebben... om de overboord gevallen bemanningsleden op te pikken. In 1934 verloor de Endeavour in één wedstrijd vijf bemanningsleden op de Solent in Engeland. Ja, ik vond dit laatste ja. namen erg grappig. Ja. Ik wist het helemaal niet, maar ze werden gewoon een beetje moe... van dat af en overboord binnenboord hijsen van die bemanningsleden. Ja, maar dat is nog steeds zo, hè? Als er nu een wedstrijd gevaren wordt met de jays die er nu zijn... zit er altijd, een, uh, nu heet het dan een chaseboot, zo'n zo uh, inflatable volgboot. die vaart er altijd achteraan. En, uh, ik heb het ook wel meegemaakt in de wedstrijden. Ja, we, zijn, we hebben nooit vijf man verloren. Maar er is wel eens iemand overboord gegaan die opgepikt moest worden. Maar waarom is dat? Hebben ze nog steeds geen, geen, geen reling om die boot? Nee, er zit geen reling om die boot. Als er wel een reling omheen zou zitten, dan zou het niet lang overeind blijven. Want met het zeilen en de schoten en de zeilen uh, gebeurt er zoveel... Uh, dat, dat is, dat sviept over het dek heen en dat, dat drukt zo'n reling ook meteen plat. Oh, oké. Okay. En daarom is elke golf uh, die echt overkomt... is met een beetje pech uh, fataal voor een bemanning. Nou, je moet je vasthouden. Hè. Dat, uh, dat, ga, dat gaat wel eens mis. Het zijn spectaculaire boten om te zien. Het, zijn, het is een, een on, on, onvoorstelbaar spectaculair evenement. Als je aan boord van zo'n schip zit en dat gaat fully powered... Uh, met windkracht 5 aan de wind in, in golven... Ja, dan weet je gewoon niet wat je, wat je ziet. Wat nou zo bijzonder is, is dat internationaal, als er eh, eh, J-klasse gezegd wordt... dan wordt in één adem Gerard Dijkstra genoemd. Ja, en nou, we hebben natuurlijk ontzettend geluk gehad... Uh... Uh, om uh, Elisabeth Meijer te ontmoeten. Uh, voor die ontmoeting heeft Walter Huisman in de tijd... Uh, van Huisman Shipyard uh, gezorgd. De bouwer, dus heeft de bouwer al... gezorgd, heeft me erbij gehaald. Dus we zijn vanaf het begin bij de herstart van die klasse... die Elisabeth in gang heeft gezet, zijn we erbij uh, geweest. Dus we hebben de expertise vanaf het begin... Uh, in het kantoor zelf op kunnen bouwen. En, uh, maar hoe doe je dat? Want er, er, er, was, niet, er, er nou, was bijna niks meer. Er was een één boot die nog... Die nog... Dreef. Ja, ja, klopt. Maar je hebt ja, we alles weer opnieuw uh, uitgevonden. En blijkbaar uh, is dat met succes gedaan en goed gedaan. Hè? Want de volgende, uh, Jays, die, uh, die hebben wij ook gedaan. En dan, uh, ik denk dat wij er nu zeven. Hè? Van die zeven hebben wij uh, de zes uh, uh, opnieuw uh, ontworpen. Hè? Maar je moet... Uh, die, uh, ja wat natuurlijk heel belangrijk is met, met, met die J's en als je die ontwerpt dat je vanaf, de, je, vanaf je eigen zeilervaring... Hè, en je weet hoe gevaarlijk het is op die boten uh, dat je dan uh, de deklayout van die nieuwe boten gaat ontwerpen op zo'n manier dat het toch redelijk veilig mee uh, mee gevaarlijk kan worden een deklayout is zeg maar waar waar zit waar, de lier uh, hoe lopen binnen? de schoten waar staat de stuurman uh, ja, dus vanuit die praktijkervaring, gecombineerd met de belangstelling voor de techniek die we altijd hadden, die combinatie heeft ertoe geleid dat we in die markt zo'n sterke positie hebben opgebouwd. Maar, maar als het gaat om die oude, uh, die, met name die twee schepen die uit de modder getrokken zijn, de rompen ja. uh, die gerestaureerd zijn, um, waarom hebben jullie niet gezegd pak de oorspronkelijke tekeningen uh, en, en, en bouw hem weer op? Omdat uh, het ijzerpakket voor de nieuwe Jays heel anders was dan alleen maar wedstrijdvaren. Ze zijn gebouwd uh, als de America's Cup boten, zeg maar voor de top van de wedstrijdzeilerij. Uh, de J's die nu varen, hebben een, uh, een tweeledige functie. Aan de ene kant wordt er een heel serieus wedstrijd meegevaren. Uh, en de bemanningen die er nu op varen, die komen ook voor een deel uit de huidige Amerika's Cup. Dus echt top, dat professionele is echt, zeilers. Dat zijn Jongens echt, die alleen maar niks anders doen. Er zit, Geen vrouwen trouwens, het allemaal mannen. Allemaal mannen. Zit er zitten 30, ja. 35 uh, bemanningsleden op. En daarvan komen er toch zeker zo'n 10, 12 uit de Amerikas Cup. En dat zijn uh, absolute top uh, professionele zeilers. Met dito salarissen. Met dito salarissen. Ja. ja. Goed, uh, maar, maar die boten hebben een tweeledig doel. Een en het andere, dus andere doel is, ze moeten ook uh, de wereld rond kunnen varen. Ja, dat, heeft, dat heeft de Falsida ook uh, gedaan. De ja, Ze moeten ook altijd uh, de Atlantische Oceaan over. Swinters dus liggen ze in de West-Indische wedstrijd wegvaren en, en tourvaren. Zomers liggen ze in de Middellandse Zee op het wedstrijdcircuit. Ja, dus dat moet op, dat e nee. is een soort trek van, van, van, van mega van ja. Na ja. de zomer trekken de hele kolonne van die jachtentrek ja. naar, naar het Caribisch gebied. Ja. Uh, en het vroege voorjaar gaat het weer omgekeerd. Ja. Ja. Dus dat moet dus ook kunnen. Dat konden die schepen vroeger dus met, met grote moeite. Maar eigenlijk niet. Nee, waarom niet? Uh, te weinig voorzieningen. Ja, dat was te, te weinig voorzieningen. Ja. En ze hadden ook geen motor aan boord. En die hebben ze nu wel. En er moesten een airconditioning aan boord. En ook de moderne systemen. Dus, maar zijn ze ook een stuk zwaarder dan de oude boten? Dus daardoor worden ze ook zwaarder dan de oude, oude schepen waren. Nu hebben we dat voor een deel kunnen uitwisselen met ballast. De oude schepen hadden meer ballast en wij hebben wat minder ballast. Wat ook kan, omdat de toegages veel lichter zijn geworden. Ja. Waardoor de hele balans van het schip in orde bleef. Ja, maar, maar, maar zijn het dan echt compleet andere schepen geworden? Uh, eigenlijk wel. Ja, het zijn e eigenlijk wel, ja. Is dat ja. jammer? Nee, want als je ze ziet varen... en ook de beleving als je ermee vaart... Uh, dat is nog steeds uh, heel exceptioneel. Want ze gaan ook nog heel erg hard. Ze gaan, uh, ik denk nu, harder dan vroeger. Ja, ja, ja. ja. Um... Maar het, het, het zijn geen topwedstrijdschepen. Als je kijkt naar, naar zeg maar wat er nu echt als racezeilboot uh, is, dan, dan zijn het weer uh, trage slakken. Het gaat echt om het mooie. Het is een gracieuze schepen. Ja, maar het is kijk, snelheid is bij zeilen een heel uh, subjectief uh, begrip. He? Want als je snel wil gaan, dan uh, moet je een draagvleugelboot uh, nemen, of, of, of een vliegtuig. Maar dan moet je niet gaan zeilen. Dat is per definitie een langzame manier van voortbeweging. Maar eh, er zit natuurlijk een sportief element aan. En je kan dus met eh, de zeilen, de eigenschappen van het schip... en de kennis die de bemanning heeft, de combinatie daarvan... Dat, daarmee kan je topsport bedrijven. Het grappige is dat jij ook de, uh, Athena, heet dat de zo? Athena, ja. Athena ontworpen hebt... van uh, de man die ooit Netscape verkocht heeft, Jim Clark. Ja. Over het algemeen is het trouwens niet bekend van wie dit soort schepen zijn. Dat is heel bijzonder. Waarom is dat eigenlijk? Nou, sommigen, ja, dat, dat moet je aan de klant aan Nee, maar de klant, klant, klant ja. wil ook niet dat jij zegt van dat schip... oh, dat is voor, voor Pietje of dat is voor Jantje. Nee, over het algemeen niet, nee. nee. nee. Dat is niet dat ik heb, er heb gevaar, of wat, wat is dat? Nou, ik, ik weet het niet. De, ik weet het. Misschien aan, uh, wil, wil, is het aan de ene kant is het, uh, wil je geen uh, misdadigers uh, aanlokken. <laughs> dus, uh, die, want je bent relatief kwetsbaar want je op zo'n boot. Relatief kwetsbaar op zo, op zo He? Maar dat, dat is nou. Nou, daar, is, nee, daar is eigenlijk niet zoveel niet, niet zo reden voor. Hoor. Goed, Bijeen van vindt Jim Plaak weten we het wel. De Athena is in, uh, uh, ook in Nederland gebouwd, uh, heb jij getekend. Ja. Wat daar bijzonder aan is, want je had het straks over je eigen boot, low-tech. Wat er niet is, kan het niet kapot gaan. Ja. Uh, dat schip is behangen met elektronica en, en kan zichzelf zeilen. Ja. Ja. Uh, hoe is dat voor Gerard Dijkstra om zo'n boot te ontwerpen... waarvan jouw hart eigenlijk zegt, doe even normaal? Nou, in, in zo'n geval, hè, dat, dat komt natuurlijk vaker voor... Eh, ontwerpen wij het schip wel zo, dat als al die elektronica uitvalt... en de computers van, van Jim het niet meer, niet meer doen... Hè, dat het schip veilig gevaren kan worden en thuis kan komen. Dat is de basis waarop wij het schip ontwerpen. En als dan de klant daar een hele hoop speeltjes aan boord wil brengen... of nieuwe software wil ontwikkelen en laten zien... dan is dat zijn deel van de ontwikkeling van het project. Ja. Daar kunnen wij dan weinig aan bijdragen, maar, maar we zorgen dat de basis goed is. Dan trek je wel een wenkbrauw op als je zo'n ijzerpakket hoort... Nee, daar trek ik mijn werkbouwer niet op. Nee? Nee. Toch de uitdaging? Nee, het is ook een uitdaging. Waar ben je nu mee bezig? Jij ja, bent net terug, dus de halfpensionada kan nu weer kiezen ja. wat hij gaat doen. Maar... Ja. Nou ja, ik zoek dan de leuke, de leuke projecten uit. En wat je... ga je doen? Nou, wij zijn momenteel heel druk bezig met het ontwikkelen van een zeilend vrachtschip. Oh, dat is dan weer net een Net als de, de, de Tres Ombrus. Ja, dat is ook even een groep waar wij ook mee samenwerken om uh, dit uh, te bewerkstelligen. Gaat dat er echt van komen weer? Ik bedoel dat, dat er geld mee verdiend gaat worden? Uh, vroeg of laat uh, gaat dat komen. Of dat dan in de vorm is van echt een zeilschip... wat je als zeilschip herkent. Of dat het een uh, zeilschip, een uh, vrachtschip wordt... met iets erop wat de wind gebruikt als uh, brandstoppersparend uh, attribuut. Een vlieger uh, dat, bijvoorbeeld? Dat weten we nog niet. Een vlieger of een naar rotor of, of wat dan ook. Maar ja. die, er zijn ontwikkelingen gaande. En ik denk dat dat daartoe gaat leiden dat er uh, brandstopperspaard wordt... Op de vrachtschepen. En zo is de cirkel weer mooi rond. Uiteindelijk. Ja. Als we weer gewoon met de schepen de wereld rondgaan. Uh, met goederen uh, en ja. een zeil erop. Gerard Dijkstra, hartelijk dank dat je hier was. Uh, nog een paar dagen uh, ga je weer terug naar de Bestevaar. Uh, daar slaap je ook, neem ik aan? Uh, of slaap je gewoon in Amsterdam thuis? Ik slaap nu uh, in Amsterdam. In de, in de voorbijle straat waar ik al okay. 50 jaar woon. Okay. Ja, goed. Daar, uh, en jouw boot ligt nog steeds op de Hisva. Uh, voor iedereen die dat wil zien. Hartelijk dank dat je hier was. Uh, en wanneer gaan we weer varen? Uh, van de winter. Lekker gezellig de kou nee, in. De, de win, ja. Dank dat je hier was. Dank je wel. Als u wilt meepraten, ja. straks. Mooie zeilverhalen, 0800-1121. Ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, is jij? Een CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskal. Boek 4, aflevering 34, 1976. Heeft je artikel gelezen? Uh, je kunt het zo publiceren. Uh, heeft er alleen bezwaar tegen dat mensen die over de armoede in hun jeugd praten... met namen worden geciteerd. Maar dat heb jij tegen me gezegd. <laughs> ik vind het ook onzin. Um, <clears throat> heb je even een pen? Um, als je deze mensen die ik hier heb aangestreept... naar nou, een brief schreef met een fotocopie van je artikel... Um, en dan vraag je hen niet of je hun naam mag noemen... want dan denken ze dat er iets meer is en dan zeggen ze nee. Maar je schrijft dat je artikel nu klaar is... en dat je voor je het publiceert zeker wilt weten dat er geen fouten in staan. Of ze daar nog even naar willen kijken. En dat je natuurlijk ook benieuwd bent naar eventuele aanvullingen... Maar als je binnen twee weken niets hoort... dat je dan aanneemt dat het wel goed is. En, en denk je dan dat ze geen bezwaar maken? Nee. Nee. Schaam jij je dat je ouders vroeger arm waren? Oh, ze hebben het nog niet breed. Maar schaam je je daarvoor? Nee hoor, ik niet. Deze mensen ook niet. <coughs> ik ken er verschillende van. Ik zet daar een kruisje voor. Um, zo... Um, Doe die mijn groeten maar. Ik krijg die brieven nog wel even te zien, hè? Ja, natuurlijk. Maar is dat nou wel wetenschap wat hier gedaan wordt? Natuurlijk is het geen wetenschap. Weet jij eigenlijk waar de bandrecorder is? Bij mij thuis. <tus> Heb je hem nodig? Ik wou eigenlijk thuis een paar banden van vertellers afluisteren voor mijn lezing, maar... Ik vraag wel een van Volkstaal te lenen. Ik wil hem wel voor je meenemen. Uh, ja. Ik kan hem eigenlijk ook wel komen halen. Ik kom er toch langs. <coughs> uh, dat kan ook. Uh, ik werk vanmiddag thuis, dus ik... Uh, bellen. Hij vroeg zich af hoe dat moest... nu hij niet meer voor hun katten wilde zorgen... Hij probeerde zich voor te stellen hoe Ad zich zou gedragen als hij hun kamer binnenkwam. Maar hij zag dat niet voor zich. Wel een gevoel van schaamte, vermengd met woede, gekrenktheid. Hij kon barsten natuurlijk. Hij had hem net zo lief niet meer in huis. Maar hij was ook bang dat hij zich uit schuldgevoel onwennig zou gedragen. Misschien zelfs op zijn weigering zou terugkomen. En voor zo'n gesprek zok hij terug... Daarna bedacht hij pas dat hij, als hij aanbelde... de bandrecorder gewoon naar beneden kon nemen. Geen enkele reden om eerst naar boven te laten komen. En omdat dat de oplossing leek, schoof hij het probleem van zich af. Ben je er al lang? Een uur. Waar ben je geweest? In de bijkorf. Ad komt straks langs om de bandrecorder te halen. Ad? En hoe moet dat dan? Ik laat hem niet binnen. Ik geef hem gewoon af aan de deur. Maar kun je dat wel doen? Tuurlijk kan ik dat doen. Hij komt toch alleen maar om die bandrecorder te halen? Hij komt toch niet te bezoek? Je liet hem toch vroeger altijd boven? Omdat ik toen nog voor de katten zorgde. Ja. Ik heb ook niet de behoefte om zo toeschietelijk te zijn. Nee, dat heb ik natuurlijk ook niet, maar... het lijkt zo onvriendelijk. Ik heb hem al. Oh. Je hebt hem al. Maar ik bedenk nu dat die banden van jou op deze machine niet passen. Niet passen? Maar... Heb... heb jij die banden daar? Die banden? Hij nee. nee, past niet. Nee, maar... maar je hebt hem toch hiermee ook opgenomen? Het komt omdat de sparboom ze allemaal omspoelt. Op banden van 30 centimeter. Sparboom spar spoelt ze allemaal om. Mm -hmm. Dus uh, ik kan ze alleen op het bureau afluisteren. Ja. ja. Nou, dan, uh, dan... Dan ga ik maar weer. Daar is de deurknop. Ja. ja. Ja. natuurlijk. Nou, eh... Uh, uh. Tot morgen dan maar. De groeten aan Nicoline. Hé, hey, ja, Heidi. En? Dat was Ad. Ja, dat begrijp ik. Maar hoe was hij? Gewoon. Een man. Iemand beledigde hem. grieft hem tot diep in zijn ziel. Iemand in wie hij vertrouwen had. Een ogenblik is hij verbijsterd. Dan vliegt hij op, ziedend. Hij bijt van zich af, slaat op de ander in. Die schrikt, kijkt terug, verdedigt zich. Tegen zoveel geweld is hij niet opgewassen en hij druipt af. De volgende dag ontmoet hij de man opnieuw. Hij reageert schuw, maar de man toont geen enkele woede meer. Als hij merkt dat de ander bevangen is, is hij eerder wat verlegen. Hij kan zich nauwelijks meer herinneren wat er gebeurd is. Een andere man. Iemand beledigt hem, grieft hem tot diep in zijn ziel. Iemand in wie hij vertrouwen had. Een ogenblik is hij verbijsterd, maar dat is niet te merken. Hij luistert onbewogen. De ander gaat door, enigszins onzeker geworden. De man glimlacht alleen. Dan zwijgt de ander en druipt af. De volgende dag ontmoeten de twee mannen elkaar opnieuw. De ander reageert schuw, maar de man toont geen wrok. Hij is even vriendelijk als hij altijd is geweest. De ander kan dat niet geloven. Hij is weken, maanden op zijn hoede. Hij kan zich niet voorstellen dat zijn woorden geen indruk hebben gemaakt. Maar als de tijd verstrijkt en uit niets blijkt dat de man hem iets kwalijk neemt... verliest hij heel langzaam zijn voorzichtigheid. Jaren later zitten ze opnieuw bij elkaar. De ander herinnert zich dat voorval en in een opwelling begint hij erover te praten. Hij zegt dat hij er achteraf spijt van heeft. Hij heeft zich toen vergist. De man luistert onbewogen. De ander probeert uit te leggen wat hem bezielde dat hij een opmerking van de man verkeerd begrepen had. Dan zwijgt hij, verschrikt. Het gezicht van de man is hard geworden. En toen heb je die opmerking gemaakt, zegt hij. Zijn ogen zijn woedend, de ander schrikt. En je hebt je geen ogenblik afgevraagd of je het wel bij het rechte eind had. Hij is razend. Hij heeft de asbak gegrepen alsof hij zich daaraan vast wil houden. De ander wekt terug, dat had hij niet moeten doen. Voor hij de gelegenheid heeft af te druipen, zoals bij die eerste man, komt de asbak met een harde klap precies midden op zijn hoofd terecht, zodat er een grote barst inspringt. Een uitgestelde barst, zo zegt. Wat moet ik nou met die rupsen? Kun je ze niet naar het Westerplantsoen brengen? Naar het Westerplantsoen. Dat heb je toch met de vorige toch ook gedaan? Nou, ik heb geen zin om ze altijd naar het Westerplantsoen te brengen. Zo vaak komt dat toch niet voor? Hm. Waarom kan ik ze niet gewoon bij een boom zetten? Nee, dat is niks. Waarom dan niet? Komen ze toch ook vandaan? Tuurlijk komen ze er niet vandaan. Waarom niet? Ze kunnen toch gewoon overgewaaid zijn? Hoe kan dat dan rupsen waar je toch niet over? Dat is veel te zwaar voor je. Volgens mij zijn ze overgewaaid. Gek, hè? Ze komen gewoon van een vlinder... die zijn eieren op jouw geraniums heeft gelegd. Ik zet ze gewoon bij de boom. Dan zijn ze dood voor boven zijn. Waarom? Ze ik helemaal niet in. Ze kunnen toch wel kruipen. Maar toch niet zo'n eind? Dat is wel duizendmaal hun lengte. Dan zet je ze op een tak... Met een trapje zeggen. In ieder geval breng ik ze niet naar het Westerplantsoen. Waarom neem je ze eigenlijk niet mee naar het bureau? Je kunt ze toch gewoon in de tuin zetten? Nou, dat <laughs> is toch een kleine moeite? Het is nog veiliger ook, want daar kan niemand erbij komen. Goed, dan neem ik ze wel mee naar het bureau. Kom eens. Wat is er dan? Ik heb er nog een. Ook op de geraniums. Ja, maar jezus. Een hele dikke. Och, eigenlijk zijn het hele mooie peestjes. Het is jammer om ze weg te moeten doen. Ja, geef hem maar. Als je nou nog even wacht, dan kijk ik of er niet nog meer zijn. Nee, ik moet nu echt weg. Als je er nog een vindt, dan bewaar je die maar... of je brengt er maar een beste best Je kunt jongen. toch wel even wachten? Je hoeft toch niet altijd de eerste te zijn? Ik heb alleen maar de pest aan om niet de eerste te zijn. Nou, dan doe je dat maar eens een keer voor mij. Nee, ook niet voor jou. Ik moet nu weg. Ik ben al een kwartier later. Tien minuten! Maar dat is al tien minuten te veel. Nou, dat vind ik dan verdomd lullig. Dan maar lullig, maar nu ga ik weg. Dag, Rups. Dag. Hij probeerde te begrijpen waarom hij zoveel bezwaar had gemaakt. Ten slotte was hij altijd een half uur te vroeg. Niemand zou het me kwalijk nemen als hij een keer maar tien minuten te vroeg kwam. Hij had dus kunnen zeggen... Kijk maar even rustig de geraniums na, dan wacht ik even en drink ik nog een kopje thee. Of iets anders, een dergelijke gezellige strekking. En waarom niet? Omdat ik moeilijk met een gewoonte kan breken, overwoog hij. Ik moet elke ochtend tussen vijf voor acht en acht de deur uit. Ik moet, nadat ik mijn bordje heb ingeschoven, de voortrap op. Staat me tegen om naar de achterkamer te moeten lopen. De sleutel van de tafel te pakken. De deur te ontsluiten. De tuin in te gaan. De rupsen weg te gooien. De deur weer te sluiten. De sleutel op precies dezelfde plaats terug te leggen. En dan op het risico dat Wigbold me ziet of dat Meiring zich afvraagt. waarom ik de achtertrap neem. alsof ik een misdaad heb begaan. Hij dacht hij enige tijd over me na. Voelde hij zich schuldig? Schaamde hij zich voor zijn fijngevoeligheid... gevoeligheid? Of was hij alleen maar zo gespannen dat iedere stap buiten de tredmolens een irritatie wekte? Van alle drie wat, maar hoe langer hij erover nadacht, hoe waarschijnlijker het hem bleek dat dat schuldgevoel in dit geval de grootste rol speelde. Hij was bang om de verantwoordelijkheid te nemen. Het liefst wilde hij dat de rupsen werden gevonden en afgevoerd terwijl hij er niet bij was. Wanneer dat dan door Nicoline gebeurde over een grote afstand, was dat de beste garantie dat het goed gebeurde. Ik ben een bureau-moordenaar, dacht hij tevreden. Men zou mij moeten executeren. Moet je naar de dokter? Dat zijn rupsen. Hé, hey, jasses. Ja, jasses? Ik vind dat enge beesten. Wat is er voor engzaam? Al die haren en dat enge slappe lijf. <laughs> daar ga ik niks van. Komen toch vlinders uit. Nou, voor mij hoeft het niet. Wat ga je daar nou mee doen? In de tuin zetten. Dag Maarten. Dag Bart. Nicoline heeft weer een paar rupzinnige radiums gevonden. Wat heb je ermee gedaan? In de struik hier in de tuin gezet. Ben je nog niet bang dat die struik daar het slachtoffer van wordt? Zo'n struik is sterk. Nou, daar ben ik zo zeker nog niet van. Moet ik er dan mee doen? Kunnen ze toch niet doodmaken? Ik geloof dat ik ze dan liever naar het Amsterdamse bos zou brengen. Dat lijkt me een verplaatsing van het probleem. Dag Maarten. Dag Bart. Tot zien. Dag zien. Maar moeten we dit nou ook al bewaren? Dat gaat toch over Zweden, niet over Nederland? Dat was een grapje. Ik vond het gek. Die foto van die twee mensen die samen hun graf uitzoeken. Oh, was het een grapje. Ik dacht dan moeten we dat nou ook al gaan bewaren. Ja, maar en is de een Bart. Dezien. Nou gaat het. Dat gaat. Uh, hebben jullie het misschien over dat knipsel met die twee zweden? Ja, als jullie daar niets mee doen, mag ik het dan hebben voor mijn dossier? Je commentaar was in ieder geval raak. Ja. Ik vind het inderdaad een argument om kinderen te krijgen. Dan hoef je dat in ieder geval niet te doen. Geef het maar aan Bart. Dank je, Sien.